NOS-jaarboek. Op internet zijn foto's en een manifest gevonden van de Amerikaan... die donderdag negen mensen doodschoot in een kerk in Charleston. Het is niet zeker of Dylan Roof het materiaal zelf online heeft gezet. Op de foto's poseert Roof met vuurwapens en symbolen... die een blanke superioriteit moeten voorstellen. In het manifest wordt rassenscheiding verdedigd... en opgeroepen tot drastische actie. Dylan Roof is na de aanslag opgepakt. Het Openbaar Ministerie klaagt hem aan voor negenvoudige moord... en verboden wapenbezit. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag in Groningen gesproken... met gedupeerden van de aardbevingen daar... Hij had ontmoetingen met inwoners van Uithuizer Meden en vertegenwoordigers van onder meer de Groninger Bodembeweging. De gesprekken gingen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst... over de stand van zaken in het gebied... de impact van de bevingen op het dagelijks leven... en het versterken van woningen. In Mali hebben de Tuarek-rebellen... een vredesakkoord gesloten met de regering. Daarin staat onder meer dat de Tuarek meer autonomie krijgen in het noorden van het land... Met het akkoord moet een einde komen aan de opstand die in 2012 begon. Er is twee jaar onderhandeld over het plan. In de Indiaanse stad Mumbai zijn 84 mensen overleden... nadat ze giftige alcohol hadden gedronken. 31 mensen liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers werden woensdag ziek. De politie heeft vijf verdachten opgepakt. Zij zouden de drank hebben vervoerd en verkocht. In India vallen vaker doden door het drinken van illegaal gebrouwen alcohol... Armen kunnen zich vaak geen officiële drank veroorloven. Vaak is de illegale drank vervuild met chemicaliën. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en kan er een spat regen vallen. Koelt af van tot 9 graden. Morgen in de loop van de ochtend enkele buien met kans op onweer. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het, en Zandvoort Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 Vond het beste van dance en R&B in de mix. De mix. De FM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update Nightwalk 10. facts en u mix fuck, fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. D -d dance FM. The weekend party. The weekend party is Now, now, now. now.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 Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN. <zoran> Duin in het centrum van Zandvoort. Oftewel van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B... en een beetje pop tussendoor. Het laatste shownieuws, de partyagenda... de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Natuurlijk Het tweede uurtje zijn voor DJ Maus... met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje zijn voor DJ Kavanskelly uit Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Dus weer een hele gezellige avond... tot aan middernacht, dus blijf lekker luisteren. Als opening horen we trouwens Flow Rijna... tezamen dus met Robin Thick en Verdeen White... met. I don't like it, I love it. En dit is Rihanna. We zijn met Kenya West en Paul McCartney met 4-5 seconds in de Afrojack remix. promise you'll pay my bill Cause if they want buy my prize We waren Snoop Dogg, Stevie Wonder en Pharrell Williams met de Roll. En daarvoor hoorde je Ariana Grande met One Last Time. Kivam Zand voor de Nightwalk. Ben je het gehoord, heb maar Duitse Cruise. Hartwell en de Joveel van hebben een scooter ontworpen, jawel. Ze hebben dit gedaan voor Dance for Life, waar ze de ambassadeurs van zijn. Ook Bas Kosters, Jan Timinau en Selvin Sanatori gaven een scooter hun eigen draai... Toer op een zwoele Italiaanse zomeravond, een wapperende jurk en Sophia Loren... waren dingen waar je aan dacht toen ik de scooter met veel plezier onthield... zegt Duitse over haar gestippelde voertuig. Een gevoel van vrijheid dat ik alle jonge mensen gun. En in het bijzonder meisjes. Een ode aan een sterke vrije vrouw is het dus deze polka tot scooter. En de scooters worden op 26 juni in Amsterdam geveild voor een goed doel... Op de Dance for Life-avond kan verschillende items en ervaringen worden geboden. Onder meer Direct en Crystal We zorgen voor de muzikale aanvulling van de avond... die al aan elkaar geluld wordt door uh, Sander de Bouzonier En uh, je moet maar even googelen. Als je doet uh, Duitse Cruiser brengt ode aan de vrouw... dan uh, kan je die scooters even bekijken die ze allemaal gemaakt hebben. En uh, ja, het zijn een zestal scooters... en allemaal uh, heel erg kleurrijke, uh, beschilderd of eigenlijk geerber, denk ik... Maar even kijken. En je kan erop bieden. Dus uh, ja, voor een leuk bedragje mag je de trotse eigenaar zijn van een uh, scooter ontworpen door een van deze Nederlandse beroemdheden. hem Zandvoort, door met muziek, zo meteen de partyagenda. Maar in geef je muziek, hier is Jess Climate. Hold My Hand. Don't Get to you know. get up, get down like there's no tomorrow, like there's no tomorrow, like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. <laughs> <laughs> Take you to give you take you to give take you Ray Dalton met Don't Worry. In de Call for Remix. En daarvoor die Just Climb. Hold my hand. Het is even tijd voor de partyagenda. Voor deze zaterdag 20 juni 2015. En zoals altijd beginnen we met de, het wekelijkse feestje Brainwashing Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur, doet tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 uur. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met onze eigen Zandvoortse Raymondo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Felix Leiter en MC Janto. En ook Words is aanwezig. Die zit in de Galactic Urban in de Skate Deluxe. Dat is allemaal vanavond in de Skate in Amsterdam met het wekelijkse feestje Brainwash. En ook vanavond in Air hebben we het feestje Disco Trash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend met onder andere Mitchell Niemey, Elvar Rock. Best of Both World, dat zijn Michael Mendoza en Stefan Villijnen. de champagne. Weslo, Charles, Washington, J. Jr., J. Cops, Nikki, Adriana. Gewoon even langsgaan bij Air in Amsterdam met het wekelijks, nou niet het wekelijks, maar vanavond het thema Disco Trash. Het begint om 11 uur en het duurt tot de 5 uur in de ochtend. En natuurlijk in de Melkweg in Amsterdam met het wekelijkse feestje Encore. Vanavond het thema Jump and Wine. Het begint rond middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 10 euro. Met natuurlijk Prime, WaxFriend, DJ Spy. En Curdies, dat is vanavond in de melkweg het wekelijkse feestje encore. En vanavond hadden we natuurlijk ook, uh, het is nog bezig, het is vanmiddag begonnen om 12 uur. Op het uh, E3 strand Eersel. In Eersel natuurlijk het uh, We Are Electric. Met onder andere de Prodigy, Paul Clark Ble Brenna, Jason Status, NetSky, The Magician. En nog veel en veel meer. Maar uh, misschien dat je nog denk ik niet. Je stukje rijden naar Eersel. En uh, ja. Het is om uh, kwart voor twaalf alweer afgelopen, dus ik denk niet echt dat het moeite is. En vanavond in Stalker, iets dichter bij huis in Haarlem, heb ik uh, weer twee vlees gekregen. Ik doe de bovenste, want dat vind ik de leukste. Vanavond in uh, Club Stalker. Het feest is Shake and Bake. Het begint om elf uur tot vijf uur in de ochtend in 7 euro. Maar voor de zekerheid check heb ik dus uh, clubstalker.nl. Daar kan je alle informatie uh, terugvinden en uh, de op die je... Uh, die moet je gewoon meemaken. Dus check even de website clubstalker.nl Of ga gewoon lekker naar de stalker. Dat is altijd gezelligheid hè. Zie je hem voor tot zover. Een korte partyagenda. Gaan we door met muziek. Hier is Verrale Williams met Happy in the Leno Remix. We hebben zand voor de nightwalk. Iedere zaterdagavond hebben wij van 9 tot middernacht met het beste van Dance. RB een beetje is tussendoor in het een eerste een uurtje. Twee uurtjes zijn van DJ Mouse met de Global House Vibes. En een derde uurtje voor uh, DJ Kavis Kelly. Dan gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Joris juist op de radio, Adam Lambert met Ghost Town in het Dave Winel remix. Nou, we horen we Kenny B. Kenny B heet die eigenlijk gewoon hè. Met de Parijs en dan in de Deep House Remix. Ik denk, ja, het is even wat anders dan dat je gewend bent, hè? Van een Kenny Baked. Hier, we hebben mijn antwoord. Het is even tijd voor de boven beste platen van het dansen. Welke platen zijn er erg populair? En komen zeker terug in de clubs als je dit weekend nog gaat stappen? Deze week op 1, Skyjack, Van en Rehab met Tiger. En op 9, Umaat met Lose Control. Op 8 deze week de nieuwe plaat van Axwell en Grosso met Sun Is Shining. En op zeven, Kashmir met Jammu. Op zes deze week, Enzo Sivredi met Sometimes. En op vijf, Collective Doeberstraße met Sorry I Am Late. Op vier, ex nummer één plaatje van Joe Stone met The Party This Is How We Do It. Dat doe ik samen met uh, Montel Jordan. En deze week op drie, Yolanda Be Cool and D-Cop met Cost Costa Money. En deze week op twee, Sam Veld in de EDX Remix met Show Me Love... En deze week op 1. in de tien boven beste platen van de dans. Een nieuwe plaat, hij is weer terug van weg geweest. Zal weer zijn derde knaller voor dit jaar. Saint Martin Martin Salvage, samen met Sam met Plus One. Dat deze week de nieuwe nummer 1 in de tien boven beste platen van de dansvoet. En je gaat hem nu horen. Martin Salvage met Plus One. I would do you would standing there by my side and now you gonna be with me more than last time. I let the light gun true away. Yeah Hold every memory as you go And every road you take Lacy children oh, oh It's been a long day Out you're my friend Dat was Wiskaliwa. De samen Charlie pot. met See You Again. Alleen dit keer in de Dance Remix. En daarvoor de Martin Zolverijs. De nummer 1 in de 10. Boven. Beste plaat van de danser met plus One. En zo kwam ook een het eind aan het eerste uurtje van de Nike. Niet getreurd. Zometeen nog twee uur lang. Het beste van de clubs in de mix op de radio. Zometeen. DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks voor de 11 uur. DJ Kavis Kelly. Met het beste van de clubs van Italië. Dus ik zou zeggen. Blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Waaronder deze, The Weeknd. Met Earn It. Alleen dit keer in de Addictive Elements remix. En ik zeg tot zometeen na de break. I'm not